In Duitsland is een nationale databank opgericht over informatie over EHEC-besmettingen. Uit de gegevens blijkt dat de patiënten opvallend vaak tomaten, komkommers en sla hebben gegeten. Het moet dan gaan om groenten uit Noord-Duitsland. Ook loopt er een spoor naar een restaurant in Lübeck, waar zeker 17 mensen ziek zijn geworden. Via de toeleveranciers van het restaurant hopen wetenschappers de herkomst van de EHEC-bacterie te kunnen achterhalen.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 Eindhoven is door een Amerikaanse denktank uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. Dat komt vooral door het project Brainport, waarin wetenschappers en bedrijven samen aan nieuwe technologieën werken. Eindhoven was de laatste jaren al drie keer genoemd in de top 7 van slimste regio's. Het weer, zonnig, met vanmiddag enkele stapelwolken, het wordt 23 tot 28 graden, in het noorden en noordwesten iets koeler, morgen kans op onweer. Tot zover het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 6.9 really not to yourself. Zijn persoonlijkheid. Let's live.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 Contemplate.